De Europese Unie gaat vanaf vandaag elke dag hulpgoederen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek sturen. Franse troepen proberen in het land de orde te herstellen. In Singapore zijn rellen uitgebroken nadat een Indiaanse gastarbeider was doodgereden door een bus. Ongeveer 400 mensen gingen de straat op en richtten vernielingen aan. Hulpverleners werden bekogeld en verschillende voertuigen gingen in vlammen op. Zulke rellen waren al meer dan 40 jaar niet meer voorgekomen in Singapore. De premier spreekt van een zeer ernstig incident. Hij zegt dat de relschoppers streng zullen worden aangepakt. Er zijn 27 mensen opgepakt, allemaal van buitenlandse afkomst. Veel gastarbeiders zijn gefrustreerd... omdat ze in het rijke Singapore maar weinig verdienen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de World League gewonnen. In de finale van het toernooi in Argentinië... versloegen ze Australië met 5-1...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 Ja, natuurlijk heb ik tijd. Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Truck Tracers, Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Zullen we doen alsof het 8 december is, zondag? Dat kan toch wel met enige fantasie. Dit programma begon om 2 uur vannacht en. Uh, dat dat zijn toch de naweeën nog van, uh, van de zondag waar je in zit. Kijk, straks na zessen, dan begint het nieuws en dan dient echt de maandag zich aan. Dus het is zondag, het is 8 december. Dus kan ik zeggen, 33 jaar geleden werd John Lennon vermoord bij het Dakota Building in uh, New York. Ik ben er geweest. Ik wilde daar naartoe. En dan sta je er en dan denk je, ja, het is een gebouw. Dat is het. En toen had ik het niet willen missen. Ik kan niet uitleggen waarom. Ik wil uh, drie nummers laten horen van, uh, van Lennon vanochtend. Uh, om te beginnen een uh, track van Rock'n'Roll. Album uit 1975. Opname begonnen in 1973. Onder de min of meer bezielende leiding van producer Phil Spector. Dat werd dus ruzie. Uh, en gedoe en tapes die verdwenen. En uh, uh, allerlei uh, juridische uh, toestanden ook nog eromheen. Er was iemand die vond dat Lennon uh, zijn liedjes niet zomaar mocht gebruiken... en die eiste uh, krankzinnige bedragen. Kortom, een leidensweg was het, dat hele album. Uh, in 1973 dus begonnen de opname, in 1975 kwam het uit... en het is een wonder dat het zo goed klinkt. Van de rock and roll gaan we naar Walls and Bridges uit 1974. Vind ik mm, zijn op één na beste soloalbum. Um, zowel rock and roll trouwens als Walls and Bridges maakte die uh, in de periode dat hij uh, Yoko Ono had verlaten. Um, ja, dat leidde toch tot een soort creatieve piek. Ik heb helemaal niks tegen Ono, maar ik stel het alleen maar vast. Uh, op Wolves Bridges zong hij mooier dan ooit. Dat vond ook iedereen die aan de opnamen uh, meewerkte. Mensen waren verbijsterd over uh, zijn uh, zuivere uh, stemgeluid. En dat is heel goed te horen op deze. <middels> Number 9 Dream was dat van uh, Walls and Bridges uit 1974. Uh, tot slot een nummer waar ik eigenlijk niet zoveel over hoef te vertellen. Komt uit 1970 van uh, het album Plastic Ono oh Band. Beatles net uit elkaar. Iedereen gaat solo spullen maken. Lennon dus ook. Uh, Harrison komt uh, met een driedubbel album uit. Omdat hij nooit uh, zijn spullen kwijt kon. Uh, op de Beatle LP's. Meestal maar één of twee nummers. Um, ja, dan had je McCartney die een singeltje maakte. Another Day. Dat ging helemaal nergens over. En Lennon vond dat hij het eindelijk allemaal maar eens moest uitleggen en vertellen. En dat deed hij ook. Tot volgende week. As soon as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 Jan Emaus en uh, um, Constant Meijers, die hier eerder was de eerste twee uur... die zei, nou, John Lennon was natuurlijk geen working-class hero... die was een middle class hero. Haha, nou dit terzijde. Theatermaakster, schrijfster, dichteres Marjolein van Heemstra... die schrijft nog steeds wekelijks haar fijne column voor Dagblad Trouw... en uh, ze onderzoekt nu haar Facebookvrienden, hè... Wat zei ik, Facebook, Facebook-vrienden. Wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? En waar houden ze zich eigenlijk allemaal mee bezig op dat Facebook? Zwarte Piet heeft de afgelopen week langzaam maar zeker plaatsgemaakt... voor het raadsel van de giraf. Zelfs mijn oud-tante, die gemiddeld één keer per jaar haar tijdlijn bekijkt... heeft nu een baby-giraf als profielfoto. Voor wie niet aan Facebook doet... Het raadsel van de giraf komt van een Nieuw-Zeelander... die vorige maand Facebook-gebruikers wereldwijd een vraagstuk voorlegde. Stel, je schoonouders bellen om drie uur s'nachts aan voor een verrassingsontbijt. Je hebt jam, honing en wijn in huis. Wat open je als eerste? Het antwoord, de deur. Hoewel je ogen na duizenden klachten ook wordt goedgekeurd... en je slaapzak nog steeds onderwerp van discussie is... Wie Jem zegt, of iets anders doms moet voortaan als giraf door het digitale leven. Dat is de deal. Nooit geweten dat er zoveel afbeeldingen van giraffen bestaan. stickers giraffen uitgeknipte giraffen, giraffen-kostuums, knuffel-giraffen... meneer-giraf-giraffen, dat blijkt een bestaande cartoon... Tackles verkleed als giraffen. Ik blijk er vatbaar voor. Bij de eerste foto dacht ik nog, stel je niet aan met je giraf. Maar hoe meer mijn vriendenbestand verandert in een kudde hoefdieren... hoe saaier mijn gewone mensenfoto lijkt. Wat heb je een korte nek, smiley, schreef iemand mij deze week. En even dacht ik, zal ik? Maar ik weet het antwoord op het raadsel al... en om te doen alsof ik Shem zou zeggen... alleen maar om een giraf onder de giraffen te kunnen zijn... gaat me net te ver. Eergisteren stuurde mijn Facebook-vriend Thomas... geïnspireerd door de Nieuw-Zeelander... een eigen raadsel naar al zijn vrienden. How do you fit eleven holes in one hole? Bij een fout antwoord gaf hij de opdracht... een afbeelding van een krop sla in te stellen als profielfoto. Ik mailde hem dat ik dat niet wilde... Ik zag mezelf al als enige kropsla tussen al die giraffen, maar dat ik wel benieuwd was naar het antwoord. Zo werkt het niet, schreef hij terug. Dat begreep ik. Ik vroeg hem wat het voor hem zou betekenen als er duizenden kroppen sla op Facebook zouden staan. Het is toch mooi als je een massa mensen tot iets kunt aansporen, schreef Thomas. Tot het plaatsen van een kropsla, vroeg ik. De kropsla is een begin, antwoordde hij. Hij schreef niet waarvan dan. Gisteren kreeg ik een bericht van hem. Het antwoord is een blokfluit. Zijn sla-idee was niet aangeslagen. Alleen zijn zus had uit solidariteit een groene krop geplaatst... maar die had ze op verzoek van Thomas ook alweer verwijderd. Ik schreef dat ik het best een goed raadsel vond. Thomas schreef bedankt. En dat hij lang had getwijfeld tussen de blokfluit en deze... wat is de overeenkomst tussen tweelingen en massagraven? Het antwoord lijken op elkaar. Die lijken leken hem te grof. Maar hij begreep bij nader inzien ook wel waarom de blokfluit niet werkte. Dat kwam door de krop sla. Als je mensen in beweging wilt zetten, moet je met iets komen wat ze willen aaien, schreef hij. Sla is te nat, te koud. Hij wist zeker of mensen nu wel of niet van raadsels houden. Uiteindelijk wil iedereen een giraf. Nou, ik niet, hoor, Marjolein. Dit was haar columnserie uh, 1100 vrienden, Facebook vrienden, en u kunt het al ieder weekend vinden in een van de bijlagen van Dagblad Trouw. Nou, we naderen Kerst en tja, nou, ik hou gewoon van uh, lekkere Kerstliedjes. We want to the mambo. Mambo, see Santa do the mumbo The mambo, see Santa do the mumbo The mambo, mambo Santa Claus. We want wanna see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mumbo the, the, the mambo, mambo Santa Claus. You don't have to bring me a choo train. My sis don't want a toy. Mom don't want a Ring and Papa just wants some joy. We wanna see Santa do the mambo, the mambo. See Santa do the mambo, the mambo. See Santa do the mambo, the mambo. Mambo Santa Claus. We like your tummy big and round. Your kisses have got around. Just wanna see you mambo, and I hope you won't let us down. We wanna see Santa do the mambo.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 Does a mambo on a cane? My mom is learning too. You shouldn't feel any pain, 'cause we can do the mambo too. But we wanna see Santa do the mambo. The mumbo see Santa do the mambo. The mambo, see Santa do the mambo. The mambo.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 Sometimes I feel like a motherless child. Longziekten. Men verlaat het ziekenhuis met een lift. We kunnen nergens een trappenhuis vinden. Moeder ligt op de zevende etage. Jongste broer draait alvast een checkje voor als we straks buiten staan. We dalen gestaag. Als de liftdeuren opengaan, willen we naar buiten stappen. Ik haal mijn sigaretten tevoorschijn, zoek alvast naar mijn aansteker. Een man stapt de lift binnen. We kijken de gang in. Er klopt iets niet. De man bemerkt onze verwarring. Dit is niet de uitgang, zegt hij dan behulpzaam. Dit is vijf, longziekten. Ah, zeg ik. Vlug stappen we de lift weer binnen. De man heeft de deur voor ons opengehouden. Longziekten, herhaal ik En stop mijn sigaretten terug in de zak Wij komen van zeven De afdeling gebroken heup Ook niet leuk De man lacht Als we de uitgang hebben bereikt Wacht ik beleefd tot de man uit zicht verdwenen is Pas dan steek ik op Scouting in de gang tref ik een verpleger. Ik moet de klok nog ophangen. De klok waarop je kunt zien welke dag het is. Dat is handig, dan hoef je dat niet steeds te vertellen. Het ophangen van de klok is nog niet goed gelukt. Aan het prikbord tegenover het bed hangt alleen zo'n medicijnenbekertje met punaises erin. Het bekertje is zelf ook met een punaise op het bord geprikt. Maar dat is niet stevig genoeg. Daar kan de klok niet aan hangen aan een punaise. De verpleger snapt het probleem. Even later komt hij terug met een stuk elastiek. Daar legt hij een knoop in en dat duwt hij in het schroefgat aan de achterzijde van de klok. Hij trekt vervolgens aan het elastiek. Het elastiek schiet los. De verpleger legt er nog een knoop in. Jij bent niet bepaald voor een gat te vangen, doe ik gezellig. Ik heb op scouting gezeten, vertelt de jonge verpleger trots. Hij trekt weer aan het elastiek, nu iets harder, opnieuw schiet het los. Ook terug te lezen iedere maandag en vrijdag in het dagblad Trouw. F. Starik, moeder doen. In november is zijn, zijn zijn columns als boek verschenen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Ja, tuurlijk moet je je hele leven die hersens van je blijven trainen. Je moet blijven nadenken. Filosoferen, dat houdt je levend. Annelien Henkes die bedacht er iets leuks voor: lifelong learning. Dat is een, uh, een collectief. Uh, dat we hebben uh, georganiseerd... Uh, Wie is we? We, uh, nou eigenlijk ik. <laughs> uh, in samenspraak met uh, Mark, mijn vriend. Ja, na een, een brainstorm sessie zijn we eigenlijk op dat idee gekomen om uh, filosofie aan de man te brengen in de praktijk. En waarom uh, wil je dat? Omdat ik daar in eerste instantie heel veel zelf aan heb gehad. Waar ik vanuit de psychologie, uh, want daar ben ik zelf psycholoog, uh, geen antwoorden op kon vinden of geen vragen op kon bedenken. Uh, daar kon filosofie mij wel in, in helpen. En uh, los van wat veel mensen soms zeggen: van nou het is uh, zweverig of moeilijk, of uh, ja, wat, wat moet je ermee? Is het heel praktisch en het is heel erg ja, in het dagelijks leven toepasbaar. En die boodschap wil ik eigenlijk overbrengen. Aan mensen. Of heb je ook zoiets van, nou, ik ben wel uitgestudeerd, ik heb nu mijn baan, maar ik wil wel uh, geestelijk me blijven ontwikkelen. Dat, hè, lifelong learning. Ja, nee, absoluut. En ik denk ook dat je nooit klaar bent met leren. En je kunt nee. altijd bij blijven leren en nieuwe inzichten opdoen en mensen nieuwe dingen vertellen. Ja. En dat doe ik natuurlijk niet, want daar nodig ik dan mensen voor uit die dat uh, kunnen doen. Ik ja. kan het ook doen, maar <laughs> het is leuker als dat uh, mensen zijn die echt uh, daar heel erg goed over na hebben gedacht. Ja. En, uh... Want het is uh, niet alleen voor je eigen. Want dan zou je zeggen, nou, lees die boeken en uh, whatever. Mm -hmm. Je hebt er iets bij bedacht, namelijk een, een samenkomst van mensen. Je organiseert oh, dus ja. avonden. Ja. Wat mij nou leuk lijkt, is dat mensen op een gegeven moment zeggen van... Uh, het is vrijdagavond of donderdagavond, wat gaan we morgenavond doen? Gaan we nou naar het concert of gaan we naar de bioscoop... of gaan we naar het lifelong learning en gaan we iets leren? En dat heb ik voor ogen, want het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Het wordt ook in de huiskamer georganiseerd... zodat, uh, ja, zodat het ja, een fijne sfeer is waarin mensen ook in interactie gaan... Uh, dat is ook mijn doel. Dus niet dat het een lezing is of dat het saai wordt. Maar dat je met een drankje en een sigaretje als je wil kan luisteren. En eventueel uh, kan deelnemen aan het gesprek. Ja. En wie heb je daarvoor uitgenodigd? Want uh, jij leidt het niet. Nee nou ja, ik, ik ben de host om het zomaar te noemen. En het eerste event is in oktober geweest. En uh, toen heb ik uh, Mirjam van Rijen uitgenodigd. Ik heb les van haar gehad zelf aan de uh, internationale school van wijsbegeerden in, uh, in Leusden. En uh, ik was zo onder de indruk van, uh, van Mirjam. En, uh, Wat was haar vakgebied? Of waar heeft zij het over gehad? Uh, ja, zij heeft uh, praktische filosofie. Dat was de, de opleiding ook die ik daar gedaan heb. Ja, zij zij haar vakgebied. Nou ja, in principe, als je het zo moet omschrijven, dan is haar vakgebied. In eerste instantie Spinoza. <laughs> maar vooral ook om dat ja, wat, wat duidelijk te verwoorden naar, naar, naar iedereen. En, en haar boodschap is ook dat uh, filosofie voor iedereen is en iedereen aangaat. En wat zij die avond kwam vertellen ging in eerste instantie over werk. Dat was het thema toen. Uh, waarom je wel of niet 40 uur zou werken per week. Kan je dat heel kort samenvatten, wat haar antwoord daarop was? De, nou ja, uiteindelijk het antwoord is ja. dat, je, dat je het eigenlijk helemaal zelf moet weten. En dat je dus normen hebt waar heel veel mensen ook uh, ja, soms last van zouden kunnen hebben. van uh, ik, ik heb geen werk of ik werk te veel of te weinig uh, volgens de norm. Ja, hoezo? Wat, wat, kun je niet zelf daarover nadenken? Van waarom, waarom moet je je aan een norm conformeren? Kan je daar ook misschien zelf over nadenken en daar een waarde van maken van wat iets wat je belangrijk vindt. Dat was eigenlijk de boodschap van de avond. Dus dat is geen antwoord. Het antwoord is bepaal het even zelf. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en uh, denk daar goed over na en heb daar dan soort, ook uiteindelijk is het doel dat je daar ook rust in ervaart ja. op het moment dat het misschien afwijkt van de norm. Ja. Was er een beetje opkomst? Ja. Er waren heel erg veel mensen, voor de huiskamer althans. Uh, uiteindelijk is er is er 40 mensen geweest. Ja, meer dan verwacht. Ik had op 30 gerekend ongeveer. Nou, dat waren er toch meer. Welke leeftijdsgroep? Een beetje tussen de 25 en 35. Maar, uh, ik moet zeggen, ook wel mensen van daarboven. Dus ja. oude uh, klasgenoten zeg maar, van de opleiding. Dus uh, men, ja, dat, dat, God, ik weet niet wat de leeftijd is, maar in ja, ieder geval ja, ja. boven de 35. Ja. En iedereen deed ook wel mee? Ja, het was een hele... Uh, ik, ik zat echt te genieten achterin. <laughs> ja, dat was heel interactief. En, en mensen reageerden soms ook fel uh, of stellig. Of, uh, nou, Mirjam is ook best stellig, dus degene die aan het praten was. Dus die verwoord dingen ook wel, uh, nou ja, zonder uh, moeilijke woorden eromheen. Gewoon straight, uh, to the point. En uh, nou ja, daar kan je dan uh, het mee eens zijn of, uh, of niet. Ja. Maar dat maakte wel veel los ook onder het uh, publiek. En dat was, uh, ja, dat dat was precies leuk. je bedoeling. Dat was precies mijn bedoeling, ja. ja. ja. Okay. Ja. Goed, nou heb je een nieuwe uh, bedacht, nieuw thema, een nieuwe uh, spreker. Uh, 13 december, hè, komende ja. vrijdag. Ja. Wat heb je bedacht? Ik heb uh, een, uh, een aantal jaar geleden een boek gelezen. Dat heet het Romantisch Misverstand van Jan Rost. Dat is ook een uh, filosoof. Uh, en schrijver, dus daar was ik heel erg van onder de indruk ook van dat broek. Ik heb dat toen uh, destijds ook aan heel veel mensen aangeraden. Van uh, jouw relatie gaat niet goed, lees dat boek maar even. Of, uh, of gewoon omdat het leuk is. Oh ja, <laughs> wat is. Wat is de kern van het boek? Nou, de kern van het boek, uh, hoe dat vind ik dan wel. Ik uh, vind het altijd fijner om dat de schrijver zelf te laten vertellen. Maar wat ik er in ieder geval uit gehaald heb, is dat uh, ja, verwachtingen uh, of romantische verwachtingen uh, liefde vaak in de weg kunnen staan. Echt, dat is het. Ja? Ja, nou, als jij dingen verwacht, dan zie je soms dingen niet zoals ze zijn. Of dan zie je iemand niet zoals die is. Het is voor die ander best wel lastig om altijd aan die verwachtingen te voldoen... die jij in je hoofd hebt of die jij verwoordt. En om plaats te maken om te kijken naar hoe diegene nou echt is... zonder je uh, verwachtingen een beetje te, te laten varen... nou, daar kan je je denk ik wel in trainen of daar kan je in ieder geval bewust zijn. En dan uh, is de kans op echte liefde groter. Ja, ja. Is het duidelijk? Of ja, is ja, het ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik doe dat al jaren zo natuurlijk. Met vallen en opstaan waarschijnlijk. Nee, nee. nee, nee. nee goed. Van ja. Maar goed, Jan Drost, die komt dus? Ja, die komt. Uh, ik dacht, nou, dan laat ik wat gaan voor het volgende event doen. En toen herinnerde ik mij dat boek. En ik dacht, nou, liefde, dat is natuurlijk een, een heerlijk thema. Vooral zo rond de kerst, waarin de verwachtingen over het algemeen uh, vrij hoog gespannen zijn. Nou ja, weet ik niet, maar ik kan me dat zo voorstellen. Uh, nou, toen heb ik hem uh, gemaild, uh, via Facebook een berichtje gestuurd. en uh, Toen zijn we koffie gaan drinken en uh, dat was een leuk gesprek en het was heel, heel snel geregeld. Okay. En, uh, ja, de, de, de naam van het event is dan ook uh, Liefde in tijden van kerst en crisis. Heeft de liefde ook onder de crisis te leiden, denk je? Nou, ja, dat, het was meer ook omdat het leuk klonk, vond ik zelf. Maar ik denk het wel. Want stel je nou voor, als je toch een beetje stress hebt op je werk. Of je, je nou ja, je verliest je baan. Of uh, je hebt wat minder te besteden. Ik kan me voorstellen dat het wat stress oplevert. En dat het dan ook uh, in de liefde eventueel uh, zijn invloed heeft. Ja, ja. Ja, kan ik me zeker voorstellen. Ah, ja. Oké. Okay. Goed, dus dit is een oproep nu. Er hebben zich al uh, genoeg, uh, of nou niet genoeg. Dat is nooit genoeg, maar ze hebben zich al mensen aangemeld. En er is nog steeds ruimte in de woonkamer. Komt allen. We hebben nog geen website. Dat, daar wordt aan gewerkt. Op de Facebookpagina naar Lifelong Learning. En nou ja, als je de zoekterm invoert dan, dan vind je het. Te herkennen aan het eentje. Waarom het eentje? Ik had nog geen geld uh, om uh, een designer en ik vond dat eentje zo leuk. En toen ben ik zelf een beetje gaan knutselen. En toen, nou ja... Toen kwam er een eentje. Het is, vindt plaats op de ouderzijds Achterburgwal in Amsterdam. Midden tussen de Wat? Nou, in de buurt van... dus, Oh, sorry. Ja, ja, ja, dat vonden we ook wel leuk. 13, de vrijdag de dertiende, rond de kerst, op de wallen, overliefde. Nou, leek mij inderdaad helemaal top. Nou ja, er is nog, nog ruimte voor mensen. En, en ja, uiteindelijk zou het mooi zijn als we dit nog vaker kunnen organiseren. Ja. In nog meer huiskamers. Is het ook een oproep voor... Uh, Zullen we het de volgende keer bij jou in de huiskamer organiseren? Het is zeker ook een oproep aan mensen die dit <laughs> ja. leuk vinden. En uh, die interessante ideeën in een huiskamer willen horen. En daarnaast eventueel uh, huiskamer achter prachtige kroegen of, of, nou ja, mooie locaties waar dit door kan gaan, ja. With the flowers Consulting with rain And In my head I'd be scratching While my thoughts were busy etching If I only had a brain I'd unravel every riddle For any individual in trouble or in pain, with the thoughts I'd be thinking I could be another Lincoln if I only had a brain. Oceans near the shore. I can think of things I never thought before, and then I'd sit and think some more. I would not be just for nothing. My head all full of stuff and my heart all full of pain Perhaps I deserve you and be even worthy of you If I only had a brain I Only Had A Brain zingt Robbie Williams op zijn nieuwe album Swing Both Ways. Ja, dat heb je wel nodig hè, een brain. Als je mee wilt gaan doen aan de lifelong learning avonden die Annelien Henkes organiseert. Uh, Annelien, sorry. Komende vrijdagavond, de 13e dus... Uh, haast u naar de ouderzijds Voorburgwal 129 op de Amsterdamse Wallen... heeft u eigenlijk eens een goed excuus om daar rond te dwalen. En ga luisteren en uh, praat mee met filosoof Jan Drost... over het romantisch misverstand. Lees meer uh, uh, en lees maar na ook op de Facebookpagina... Lifelong Long Learning. En dan geschreven als drie losse woorden. Yo, we gaan naar de film, een film met de titel La Tendresse, de tederheid. Het is van de Belgische regisseuse Marion Hensel, die tot nog toe ja, nogal zware films maakte. Maar deze, nee, helemaal niet zwaar. Realistisch optimistisch las ik ergens. En de filmkrant die noemt het, uh, deze film een puntgaaf miniatuurtje. Ja, want veel gebeurt er niet in deze roadstrip movie. Tenminste, niet qua actie. Wel krijg je een heel diep inzicht in wat liefde vermag. Los van tijd of afstand. Nou, noem dat maar niks. De film uh, volgt een al 15 jaar gescheiden man en vrouw... vanuit Brussel, op weg naar een Frans skioord, waar hun 20-jarige zoon afgehaald moet worden... nadat hij ze meegebroken heeft. That's it. Nou, de film ging in première op het uh, laatste... International Film Festival in Rotterdam. En regisseur Marion Hensel, die uh, ook het scenario schreef... Die, uh, en de film aan haar zoon opdroeg, die zei toen... Het verhaal staat dichtbij mijn eigen leven. Het is geen donker verhaal. Ik wou een blij verhaal vertellen. Ik geloof dat er zoveel prachtige mensen op de wereld zijn. Ja, er is verantwoordelijkheid en ieder mens maakt nare dingen mee. Maar we hoeven niet altijd te lijden. Het leven is nog niet zo slecht. Nou, einde citaat. Ja, Zo kan het dus ook. Je kan gaan scheiden met een kind... omdat je te verschillend bent, maar wel van elkaar blijven houden... Zoals ze ook samen van hun kind houden, dat hen altijd zal binden. Een liefde waarin je de ander accepteert zoals die werkelijk is. Nou, dat zijn goede mensen voor die mensen die gaan filosoferen bij de Lifelong Learning-avond. Onder leiding van de Jan Dros, die, die alles weet over het romantisch misverstand. misverstand maar dit terzijde, hè, goed. Die film is zo secuur gemaakt en zo goed geacteerd... He, door uh, Marilyn Cateau en Olivier Gourmet als het ex-echtpaar. Mooie bijrol voor uh, Sergi Lopez als lifter. Geen woord of blik te veel in deze film. Geen overbodig camerawerk. He, dat je er als vanzelf uh, doorlaan meevoeren... en je koestert je in de, in de tederheid uit de titel... En die is namelijk heel erg voelbaar. Goed, mensen verwikkeld verwik in vechtscheidingen... of in onminlevend met de, de pa of ma van je kids. Oh, ga kijken. En bedenk dat het dus ook anders kan. Of probeer het anders. Goed. De Franse komiek, acteur en zanger uh, Jan Bouvril... die, uh, zeg ik het nou goed, ja... Nee, Bourville, sorry. Die uh, zong er in 1963 uh, al dit liedje over la tendresse. Hey, je kan leven zonder rijkdom, zonder een cent op zak, zonder glorie... maar je kan niet leven zonder liefde, zonder tederheid. On peut vivre sans richesse Presque sans le sou des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire. Et s'en trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question, non, non, non, non, il n'en est pas question, quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en essence, vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire Mais s'il faut rester Des semaines sans rien faire Eh bien, on s'y fait Mais vivre sans tendresse Le temps vous paraît long Long, long, long, long Le temps vous paraît long Dans le feu de la jeunesse Naissent les plaisirs Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir Oui mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien Non, non, non, non, l'amour ne serait rien Quand la vie impitoyable vous tombe dessus On n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu Alors sans la tendresse D'un cœur qui nous soutient Non, non, non, non On n'irait pas plus loin Un enfant nous embrasse Parce qu'on le rend heureux Tous nos chagrins s'effacent On a les larmes aux yeux Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Dans votre immense sagesse Immense ferveur, faites donc le voir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.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 de buurman. Oké. Okay. Hier is de bel. Hey, ik ben de buurvrouw van nummer 87. En ik kom even kennis maken. Ik wilde graag al mijn buren even begroeten. Oké. Okay. Ja, ik heb niet veel uh, uh, contact met mijn buren... Alleen een paar, een paar buren, maar voor de rest de, de buren uh, verderop uh, heb ik geen contact meer. En heeft u een beetje goede vrienden in de buurt wonen? Uh, nee, nee. Meer goede vrienden ver weg? Nee, uh, ik heb wel een kennis, maar die woont in de Nou, ik ben een beetje een hè ja. U gaat ook niet naar clubjes of dingen afspreken? Nee, nee, nee, nee. Maar u vermaakt zich wel hier? Jawel hoor, ik heb mijn eigen hobby. Dus, uh... En wat is uw hobby? Nou, ik, ik, uh, ik speel keyboard en, uh, en orgel. En ik schilder ook een beetje. En keyboard en orgel, speelt u dat ook wel eens in het openbaar? Die, die kennis uh, in, uh, in die speelt ook. Hè? Dus we speelden met z'n tweeën. Uh. In het Safatihuis hebben we gespeeld. We hebben uh, een keer in een Surinaamse bar gespeeld. En. Uh, en uh, we hebben elke keer nog in een café gespeeld samen. Zo. En sinds wanneer is dat opgehouden? Ja, toen, uh, toen ik geen vervoer meer had. Hè. En hij had geen vervoer meer. Ja, dan houdt dat op. Ben je bang voor katten? Nee, ik ben niet bang voor katten. Ja, ik heb er vier. U heeft vier katten? Ja. En uh, wat zijn de namen van uw katten? Ja, de een heet Tommy, de ander heet Sophie En de ander heet uh, Natasja. En die andere heet. Uh, uh, Toetsi. Ja, moet je even denken. Ja. <laughs> Hebben die namen nog betekenis voor u? Ja, die eene wel. Die is een zwart-wit. Die heb, uh, heb de kleuren van, uh, van een uh, keyboard, zeg maar. Uh, zwart-wit. <laughs> Daarom heb ik het Tucci genoemd. <laughs> het probleem is uh, dat uh, er al twee katten van mijn overruijden zijn. Daarom is dat. Uh, is dit nu allemaal weg, dat, uh, dat groen daar Maar Katten zag er niks meer, want het was heel hoog. En, en uh, ja, die liepen daar buiten toe. En dan komt er een vrachtauto s'avonds. En dan, uh, ja, dan kom je zo vlak tegen het hek aan hier uh, rijden. En de fietsers ook, die komen van verschillende kanten. Van deze kant, van die kant. En dat is een beetje, een beetje druk uh, dan. En vooral als het donker weer is... Ja, dan zien je niks, daarom heb ik dit, uh, dit laten uh, weghalen. Ik, uh, ik had je wel binnen willen nodigen, maar ik heb een beetje troep allemaal. Dat maakt niet uit, dan doen we dat een andere keer. Uh, uh, uh. Theo was het toch? Wat zei? U heette toch Theo? Nou, nee, Leo. Oh, Leo. Nou, Leo, ik geef je een hand. Ik vond het leuk je te ontmoeten. Ja, ik ook. Wat zegt hij? Ik jou ook wel, ja. Uh... Nou, dan zien we elkaar snel weer. Oké. Okay. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Doei. Doei. Ja, Zo simpel kan het zijn, gave, gave buurten, bij je buren, ken je buren. Dat was Romané Rodriguez met een luisterportretje van een van haar nieuwe buren in Amsterdam-Noord. Het is trouwens ook mogelijk om zelf een luisterportret te laten maken door Romane. Van jezelf of van een dierbare. Kijk maar op www.luisterportretten.nl en beluister een paar van die mooie voorbeelden. Aan dan nu muziekliefhebber en kenner. De voorzitter van de SPAM, Stichting ter Promotie van de Achtergrondmuziek, Rex van Beuningen. Jan Emaus praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Emaus. Rex, uh, we hebben het een tijdje niet aangesneden. Uh, het feit dat jij directeur en voorzitter en penningmeester bent van de SPAM, de Stichting Promotie achtergrondmuziek. Inderdaad, dat is juist. En ik ben uh, zeer content. En ik ben zeer content baasje, want het gaat ongelooflijk goed met de span. Hoeveel leden heb je? 200.000. Pardon? 200.000. 200.000 betalende leden, Rex? Inderdaad, dat is juist. En dat gaat dus als een speer, als een lopend vuur, als een knallende teamklapper. Ik herhaal 200.000 Betalende leden, Rex. In die vroege, Dat uh, inderdaad zijn er... 2.200.000 200.000 leden. Maar ze hebben nog niet echt allemaal betaald. Dus dat zijn... Ik heb begrepen dat er een akkefietje is met de bank hierover. Ja. Uh, het begrip betaling, daar zijn we nog niet helemaal uitgekomen met z'n tweetjes. Dus de bank ziet het begrip betalen anders dan jij dat ziet? Ja, ik, uh, ik, ik verheug mij in de, de, de medewerking van 200.000 sympathisanten. Maar als zodanig is het geld nog niet overgemaakt. Maar daar zit jij niet mee? Helemaal niet. Maar als het geld wel wordt overgemaakt, dan ga jij dat allemaal investeren in iets nieuws, hè? Ja, de, een, een zender... Een hele bijzondere zender, uh, ja eigenlijk uh, waar je niet naar hoeft te luisteren. De eerste Nederlandse radiozender waar je niet naar hoeft te luisteren. Hoe gaat die heten? De Spam Radio natuurlijk. Hè? Spam Radio, klinkt goed. Ik verheug me er enorm op. Uh, het lijkt me heerlijk als je gewoon ja, je haar kunt wassen tijdens het... Uh, de uitzendingen en een sigaretje op kan steken. Even naar buiten, een boodschapje doen. Een rutje maken van Zand naar Zandvoort en terug. Gewoon dat je eigenlijk helemaal niet hoeft te luisteren. Ik denk dat er echt een gat in de markt wordt. Adeline van Lier kan wel inpakken, Rex. Om maar eens iemand te noemen. Ja, je wordt allemaal overbodig. Ik bedoel, het is gewoon spam, spam, spam de hele dag. Ja, je hoeft er gewoon... Je, je hoort deze... Dit soort muziek, gewoon gezellig. Niks muziek. En uh, mensen kunnen gewoon... Uh, maar ik moet even... Ingaan op de, de, de, de innovatieve uh, historie. Want ik denk bij, de, bij deze uh, uh, uh, zender is online first wordt mijn, mijn credo. Wat betekent dat? Ja, dat je op de computer uh, dus allerlei informaties erover uh, krijgt. En Twitter? Uh, uiteraard. Twitter account. En Facebook. Facebook natuurlijk, want we zijn helemaal boven Jan met, met deze spamzender. Je ja. bent helemaal bij uh, Digitaal. Ik ben totaal digitaal. Online first, meneer Emans. Online first bij de spam. Online first rolt bij de spam. In... Binnenkort in de lucht. Zeker. En u hoeft er niet naar te luisteren. Tot volgende week. Dank u wel voor uw aandacht en tot volgende week, meneer Emans. die jou betaalt. Ik ook nog niet. Goed, dit was Rex van Beuningen. Oh ja, daar staat hier iets aan. Sorry, jongens. Oh. Wacht even. Oh. Nou, ik weet ook niet zo. Nou, goed, whatever. Uh, ik weet niet wat ik aan heb staan. En doe. Ik. Geluid uit zo. Dat is het handigste. <laughs> ik was iets aan het opzoeken. Ja, oké nou, oké, okay, disjockey van Leer, alweer gefaald. Uh, we zijn aan het einde van het programma gekomen hoor, maakt niet uit. Uh, vergeet onze website niet, hè www.adelinevanleer.nl Daar ga ik al die podcasten op zetten. Uh, en uh, ja, dat is, is uh, Thomas van Vliet, die mijn regisseur is vannacht trouwens al hard mee bezig. En je kan het van alles teruglezen en zo. Maar je kan het natuurlijk ook die podcasten vinden op de site van Radio 1... Eh, je kan mij ook bevrienden op Facebook, want daar ga ik die vanmiddag doen. Dat zet ik al die podcasten ook op, hè? Adeline van Lier. Wel. Je kan me mailen op het hetgoedeleven.kro.nl. Die heb ik vandaag weer eens gelezen. Ge Geleegd mijn mailbox. 283 mails. Goed. Uh, volgende week uh, komt voor de derde maal No Blues langs. Yippie! Ja, ze maken, nou, ze maken steeds weer prachtplaten. Dus het moet wel. Want ze begonnen als ja, eigenlijk een, een probeerseltje van Productiehuis Oost-Nederland... om uh, valt Americana te mengen met Arabica. Ja, dus 100% Arabicana. Dat is No Blues. het goed of niet? Nou, volgende week live hier weer in Radio 1. Uh, nou, we zijn bijna klaar. Ik kan eventjes melden waar het Radio 1 journaal allemaal mee bezig is en dat krijgt u allemaal dadelijk te horen. Er is een live verslaggever in Waalwijk om te onderzoeken of mensen bang zijn voor Roemenen en Bulgaren. Ja, ik zou zeggen, uh, kijk naar nou dat, uh, lees dat mooie boek van Paul Scheffer of die documentaire die hij maakte. Die moet je vooral uh, bekijken over het land van aankomst. Correspondent Marieke de Vries uh, over de verdwenen oom van Kim Jong-un in uh, Noord-Korea. Want die is in onmin geraakt en die is opeens kwijt. Ja, zo gaat het daar. Uh, laatste nieuws uh, uit uh, Oekraïne, want daar zijn uh, rellen in Kiev. Uh, de ontwikkelingen in Thailand, hè, uh, waar uh, ja, de premier de regering en de, reg de regering ontbonden heeft. Nou, de, oh, natuurlijk over hockey, want de dames wonnen vannacht in de World League. En uh, daar uh, hebben wij alles van gehoord. Ongelooflijk, ze begonnen met, uh, met 0-1 achter. En uh, in de tweede helft Dat scoren is dus het maar liefst vijf. Hè, uh, daar maakten onze meisjes de skippies uit Australië in. Dat type Thomas hier nu net. Heel leuk. Goed, en het weekend in Zuid-Afrika op een rijtje. Nou, dus dat straks allemaal in het Radio 1 Journaal. Ik zou zeggen, het is tijd voor Cornelis Vreeswijk En ik wens jullie allemaal een hele fijne week. Doei.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 Want een andere woont het hoorn. Hij die werkt heeft altijd gelijk. Luiarts moeten beven. Hou je vinger in de dijk. KRO. Nacht van het goede leven. Kies KRO.